Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte als derde, maar was bij de eerste bocht al voorbij de nummers 1 en 2, Bottas en Hamilton. Hamilton finishte als tweede en staat nu in de WK-stand 19 punten achter Verstappen. Er zijn dit seizoen nog vier races te gaan. De acute zorg in Limburg wil dat grote evenementen worden verkleind, zoals de aftrap van het carnavalseizoen komende week. De bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC zegt tegen Nieuwsuur... dat de druk op de ziekenhuizen groot is... vanwege de oplopende coronacijfers en het hoge ziekteverzuim. De regio's Zuid-Limburg en Brabant besloten deze week... dat de festiviteiten rond de 11e van de 11e kunnen doorgaan. In Noord- en Midden-Limburg zijn grote evenementen wel afgelast. Vrijwel alle slachtoffers van het drama op een muziekfestival in Houston zijn geïdentificeerd. In het gedrang kwamen acht mensen om het leven. Het gaat om tieners en twintigers. De jongste was veertien jaar. Het drama gebeurde vrijdagavond bij een concert van rapper Travis Scott. Volgens Amerikaanse media pauzeerde hij het optreden vier keer, maar de show werd niet stilgelegd. Verschillende concertgangers zijn daar boos over.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 De protesten zijn het werk van organisaties die twee jaar geleden ook achter de massale betogingen zaten tegen dictator Omar al-Bashir. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de wind af. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. Morgen geregeld zon. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 11. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1463. Ja, ik draai de getalletjes altijd om. 1463 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugeren. Gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Healing Sound Project. Dat is de groep artiesten die, de nieuwe album, die het nieuwe album Chakras hebben gemaakt. En daar gaan we eens aan luisteren. En het komt van het label. We hebben weinig labels nog. Maar er is nog één label van Sherry Finzer uit Amerika. Hard Dance Records. En die brengt de muziek van andere artiesten uit op een bandcamp pagina. Dan Little Universe van A Moving Sound. En dan, ja, dat is mijn vrienden. Wat heb ik zo'n lange tijd niet gehoord of gezien in dit programma? De mijn vrienden van ARC Music, ARC Music, het World and Folk Label uit Engeland. En, um, ja, ik was het eigenlijk. Uh, nou, ik was, ik was het niet vergeten, want ik kom ze natuurlijk regelmatig nog tegen in mijn uh, CD-bibliotheek. Um, we gaan in dit programma, al oh toeval, uh, weer de nodige werkjes van hun draaien. We gaan een muzikale rondreis maken, dames en heren. En wel eens even kijken. We beginnen met A Little Universe. Dus van A Moving Sound. En ook een groep artiesten die gezellig met elkaar muziek maken. Maar daarna de Mystery of Vado. Ja, muziek van Linda Leonardo. En eens even kijken. Nog verder naar beneden. Spirit Wind van Native Flood Ensemble, Ja. Salsa Power van Victor Hugo. En even kijken. Algrin. Uh, Algerijeën. ja, muziek uit Algerije. Dus ik zal het zo maar zeggen van Gep Nassim. Um, en eens even kijken, ja, dat, uh, ik ben weer wel helemaal weer enthousiast over de wereldmuziek. Dat is lang geleden zeg dat we dat in Peaceful Radio Show hebben gehad. En dan gelijk zoveel. Nou ja, uh, we sluiten natuurlijk af met uh, een heel mooi lange track. En dit keer is het van Chris Michel uh, Adagio van de, het album Reflectie, Reflections. Reflections ja. Oké, okay, um, peacefulradioshow.info, daar kan je het allemaal terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Zie je Ik For listening to Peaceful Radio, please visit my website at deepspacedisc.com. بقلوب الفاصحين غروب دارو حلقا عليك حروب ولا واحد سحاب عرور ما الليل مرض عليك السجن هاد الشي كله حرام قد ما بيتقف بالرخم والحسن ده خبي سرك يا الغافل وقرا حسرك لا تبي يالا سرك للغير الناس الصو والخلم والحطب وذني خبي سرك يا الغافل وقرا حسرة كلا سبيا سرك للغير الناس الصو والخلم والحطب وذني Herserve, derleman, die schapen, hebben er genoeg ijs en olie. We zullen ze Laat een beetje se ruggen. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok. Deze stok.